Vier uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. De politie in Londen heeft ingegrepen bij een straatfeest... waarbij de dood van de voormalige Britse premier Margaret Thatcher werd gevierd. Daarbij is een onbekend aantal mensen gearresteerd. Het stadstil Brixton was in de jaren tachtig... een bolwerk van tegenstanders van de conservatieve premier. Nu kwamen er honderden mensen bijeen om haar overlijden te vieren. In de Schotse hoofdstad Glasgow werd de dood van de Iron Lady... door zo'n 300 mensen op straat gevierd. Op de site van de krant The Daily Telegraph konden lezers aanvankelijk reageren op artikelen over Thatcher. Die optie werd geblokkeerd vanwege de vele scheldpartijen. Tienduizenden Noord-Koreaanse arbeiders zijn vandaag weggebleven van hun werk in een fabriek die samen met Zuid-Korea wordt gerund. De Noord-Koreaanse regering besloot gisteren om de samenwerking te stoppen vanwege de gespannen relatie. Het industriële complex Kaesong staat ten noorden van de gedemilitariseerde zone tussen de twee landen. Het is de grootste werkgever in de regio. Het project werd in 2004 geopend. Er zitten nu nog zo'n 400 Zuid-Koreaanse managers. Zij melden dat de Noord-Koreanen niet zijn opkomen dagen... en blijven voorlopig op hun post... om machines en productiematerialen in de gaten te houden. Met de maatregel laat Pyongyang zien... dat het de eigen economie niet ontziet in de ruzie met het zuiden. Gevangenispersoneel dreigt met een staking... als staatssecretaris Teven zijn reorganisatieplan niet intrekt. Voor 18 april moet het plan van tafel, anders wordt de donderdag 25 april gestaakt... zo meldt het landelijk actiecomité. De bewakers eisen aanpassingen van het plan en inspraak. Maar ook willen ze passend werk voor de 3700 medewerkers... die mogelijk hun baan verliezen. Staatssecretaris Teven wil 340 miljoen euro bezuinigen... door tientallen gevangenissen en tbs-klinieken te sluiten... Hij wil meer gevangenen in meermancellen plaatsen... en hij wil meer elektronisch toezicht op gevangenen... door middel van een enkel band. Het weer vannacht meest droog en net boven nul. Overdag in het noorden eerst nog wat zon, daarna van het zuidwesten uit regen. De temperatuur ligt morgen tussen de 8 en 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is de nacht. Met Renze Klamer. Goedenacht en welkom bij het derde uur van Dit is de nacht. Mocht u net zijn ingeschakeld, het gaat vannacht onder andere over Denksport. In aan de aanleiding van het 1K-dammen wat, wat nu bezig is. Of tenminste, alleen de finales moeten nog gespeeld worden, geloof ik. Een uur geleden begonnen Andrew en Harry hier in de studio aan hun damwedstrijd. Hoe staat het ervoor, Andrew? staat nog steeds gelijk. Nog steeds gelijk? Ja, maar dat is niets bijzonders hoor. Normaal staat het na drie uur nog steeds uh, gelijk. Okay. En dan in het vierde speeluur uh, wordt het spannend. Dat zullen we nu niet meemaken, maar we hebben een versneld tempo. Dus uh, over, een, uh, kwad, over een half uurtje zal het heel spannend worden. Oké, okay, nou dat is leuk. Uh, ook bij ons in de studio straks schrijft aan uh, Gijs van der Schier van de Nederlandse Bridge Bond. Uh, dat zometeen. Uh, we gaan eerst even luisteren naar muziek van de Blackbirds Walking in Rhythm. In rhythm, de Blackbirds in de studio is uh, naast de, de, de twee die er al zaten, Andrew en Harry, is ook aangeschoven. Gijs, Gijs, je gaat ons straks van alles vertellen over bridge, maar alvast even een korte vraag. Wat, wat maakt bridge, een kaartspelletje, precies een denksport? Um, nou. Dat is inderdaad een vraag die heel veel mensen hebben. Uh, die denken dat het een geluksspel is. Als je goede kaarten krijgt, dan win je en zo niet, dan heb je pech gehad. Wat bij veel kaartspelletjes zo is? Wat bij veel kaartspelletjes zo is. Maar het grappige bij de Britse sport, hè, want je kan het natuurlijk ook als spel beoefenen. Maar de sport is dat iedereen dezelfde spellen krijgt. Dus je vergelijkt heel eerlijk, want iedereen krijgt precies dezelfde kaarten. En dan kijk je wie dezelfde kaarten op de beste manier afgespeeld heeft. Oké, okay, maar je weet dus allemaal van je tegenstander welke kaarten die in zijn hand heeft. Nou, bridge drive heet dat. Hè? Dan heb je dus, moet je je voorstellen, heb je bijvoorbeeld uh, tien tafels uh, in een zaal staan. Die, op al die tafels worden dus kaartspellen geschud. Maar daarna laat je ze liggen en dan lopen de mensen eromheen. En dat betekent dat die mensen dus aan elke tafel komen en daar hetzelfde spel spelen. En aan het eind van de avond heeft iedereen dezelfde spellen gespeeld. En dan ga je kijken wie heeft het het beste gedaan. Oké. Okay. Maar betekent dat dan ook, want als, ik, als ik het even indenk... dat je al ongeveer kunt voorspellen hoe het gaat of zo? Of dat, dat er maar een x-aantal mogelijkheden zijn om het te spelen... omdat je allemaal dezelfde kaarten hebt? Nee, je kan, je kan helemaal niets voorspellen. Kijk, laat ik zo zeggen, het, elk spel is natuurlijk in die zin um, anders. Hè. Dus er zijn grote verschillen met schaken en dammen. Um, maar um, je, je, ja, je, je, je, elk spel kan anders gespeeld worden. Iedereen heeft zijn eigen interpretatie eraan. Oké, okay. eindeloze mogelijkheden. Ik ga zo nog, nog veel meer aan jou vragen over, over bitch, Maar eerst even naar, naar onze twee strijders vannacht. De, de, de Damwedstrijd. Uh, Harry, uh, je bent nu aan het strijden tegen Andrew. Je bent ook een uh, tijd lang naar een verslaggever geweest hè, van Damwedstrijden... Voor het, uh, voor het Leids Dagblad. Ja. Uh, waar, waar let je dan op als verslaggever tijdens een Damwedstrijd? Uh, nou, het was heel belangrijk hoe de Leidse spelers het uh, toen de tijd uh, deden... in het Nederlands kampioenschap. Qua club en uh, qua individuele. We hadden een hele sterke Dammers in Leiden... Mm -hmm. En, dus ik was vooral uh, ingehuurd om uh, verslag te doen van de wedstrijden. En dan kwam ik altijd uh, zo in het middenspel... Uh, na een uur of drie bij de wedstrijden. En dan uh, werd ja. het eindspel dat werd echt spannend. Uh, dat was het punt waarop ik dus uh, met een zakdamboekje allerlei... Uh, uh, varianten uh, kon doornemen. Ja, dat okay. was, was heel leuk. Ja, want ik, ik, ik vroeg me af, want is dat dan, als het dan een lijfverslag is... waar heb je het dan over? Want het kan best lang duren zo'n Maar dan ga je dus bijvoorbeeld al nadenken over alle varianten... die gespeeld kunnen worden. Ja, ja. en dat kwam dan uh, de volgende dag in de krant. Of t, de maandag na het weekend. Wat leuk. Wat dat was, leuk. was heel leuk. Ik heb daar ook mijn studie mee verdiend. Uh, okay. dus, ik heb heel veel aan het dammen te danken. Ja. Veel plezier en ook een inkomen toen ik studeerde. Ja. Er, er valt dus wel geld aan te verdienen ook in Nederland. Uh, toen zeker. Toen een zeker. Een mooi inkomen. En, en nu lastiger? Ja. Daar kan, kan Andrew misschien ja. wat over zeggen. Want j, j, jij bent echt fulltime dammer, toch? Of niet? Ik ben wel fulltime dammer, maar uh, <coughs> niet dat ik daar een volwaardig inkomen aan overhoud. Okay. Het is meer uh, liefdewerk en uh, proberen om het dammer een beetje uh, ja, bekend te maken. En ook in, uh, in het buitenland. Ik organiseer namelijk ook uh, Thailand Open. Mm -hmm. En dat is een groot internationaal toernooi in Thailand. En uh, dit jaar bijvoorbeeld hebben we tussen de 80 en de 100 uh, deelnemers... uit uh, meer dan 25 verschillende landen. Wauw. Ja, en, maar in Thailand wordt er normaal gesproken... niet op ons internationaal bord gedampt, maar op een kleiner bord. En dan ga ik dus proberen om de Thais over te halen... om op het grote bord uh, te spelen. En hoe, hoe, hoe ben je daar binnengekomen bij die Thais en waarom in Thailand? Nou, een uh, collega van mij die was eerder begonnen om daar een toernooi te organiseren. Hij heeft daar een, uh, een appartement en hij vond het leuk om daar uh, wat te organiseren. En de eerste drie edities van uh, Thailand Open heeft hij gedaan. En uh, toen, ja, de derde keer toen was er heel weinig animo. Hij had geloof ik 18 deelnemers uh, de laatste keer. En toen dacht hij van nou, het is de moeite niet waard om zoveel werk te doen voor een handjevol uh, deelnemers. En toen heb ik het overgenomen. En nu zitten we dus tussen de 80 en de 100 uh, deelnemers. Ja, het is gewoon een beter netwerk? Uh, ja, ja, kan je wel uh, stellen. <laughs> ik heb bijvoorbeeld voor, uh, voor dit jaar heb ik, uh, uh, meer dan 5000 uh, uitnodigingen verstuurd wereldwijd. En uh, ik probeer het evenement steeds uh, groter te maken. Dus yeah. behalve... Uh, uh, dammen in Thailand probeer ik dan ook... Uh, uh, heb ik een rondreis voor het toernooi en een rondreis na het toernooi georganiseerd... alleen om mensen aan het toernooi te binden en het interessanter te maken. Ja. En ook om er ja, wat aan over te houden, want het geld wat wij dan uh, met het toernooi verdienen... proberen we dan ook uh, te steken in, uh, in de ontwikkeling van de dammen in Azië. Oké, okay, waar, waar komt die liefde bij jou vandaan? Want dat zit echt heel diep als je er zo ja. ver mee gaat, de hele wereld over... Ja, nou ja, uh, het is gewoon een heel leuk, uh, leuke sport. Ja? En, uh, maar, ja, maar hoe is dat waar, waar, waar, is, is dat ooit ontstaan of zo? Uh, nou ja, ik vanaf kleins af aan in Suriname en dan, dan deed ik al elke dag. En het was natuurlijk al uh, heel geweldig als je als vijf, uh, zesjarig jongetje van uh, grote mensen weet te winnen. Dus dat maakt dan uh, heel veel indruk op je. En dat blijft je, je hele leven verder bij. Ja. Dus, uh, <laughs> en, en, en, en heb je nog een soort van einddoel in gedachten? Ja, ik zou graag uh, in meerdere continenten een, uh, een toernooi organiseren. Dus ook in Afrika eentje en in uh, Zuid-Amerika. Mm -hmm. en, uh, en dan steeds uh, samen met een rondreis. Zodat je, want ja, de dames zelf ja, verdien je niet zoveel aan. En met de rondreis erbij kan je iets meer aan overhouden. En het geld wat ik overhoud, dan uh, kan ik dan, uh, dan materialen kopen... en dan uh, uitdelen aan, aan kinderen en weeshuizen. Dat doen we bijvoorbeeld in Thailand... Uh, hebben we elk jaar ook een uh, liefdadigheidsproject. En uh, dan, <coughs> afgelopen jaar hebben wij daar uh, 500 euro aan overgehouden. Een van de Afrikaanse uh, meesters die ging dan een simultaan spelen... tegen ja, bezoekers van, uh, van het restaurant daar. En inzet was dan 25 euro. En hij heeft dan uh, totaal in één avond 500 euro opgehaald. En dat hebben we dan gedaan. geschonken ja, aan een weeshuis daar... Okay. En verder schenken we ook veel damborden en, uh, en schijven aan uh, <coughs> scholen ja. en weeshuizen. Er gebeurt een hoop in ieder geval uh, met dat dam. Ja, ja, ja. ja. En, en jij, jij zei het zelf, want jij deed ook mee aan het NK. Je bent bij de half finales afgevallen en ja. nu, zijn, nu worden de finales dus gespeeld. Er zijn ja. nog twaalf over. En Harry, jij vertelde net, er was eigenlijk een soort favoriet. Een soort van, uh, ja, laat ik hem even vergelijken. Een paar jaar terug had je zeg maar, de Jelle Klaassen van het darten. Dat iedereen opeens dacht, hé, hey, dat, dat wordt hem. Uh, en zo'n favoriet was er nu ook. Ja, dat was de kampioen van vorig jaar. Die, uh, die dichtte een uh, hele kansrijke toekomst, een uh, grote toekomst toe. Maar hij heeft vandaag uh, verloren van uh, Baljakin. Bal en dat is uh, de kampioen van een paar jaar geleden. In de vijf toernooien die Bolgsta gespeeld heeft op het Nederlands kampioenschap, heeft hij drie keer verloren. Ja. En alle drie de keren van Baljakin. Dus dat is uh, geen een soort, verrassing. Een maar... angstgagner. De angstgegner. De angstgegner, ja. Kijk. En hij heeft nu een achterstand van drie punten op Baljakin. En. Uh, en Pim Meurs, trouwens. Pim Meurs is ook een hele goede kandidaat. Dus het gaat op dit moment tussen Baljakin en uh, Pim Meurs. Dat is een beetje de die titanenstrijd in Nederland. Nou, uh, dit, dit, toernooi. Wel, ja. Ja, dit toernooi. Ja, dit ja, toernooi. We dachten dat uh, Boomstra daar uh, heel ja. goed tussen paste. Ja. Hij is voorlopig even op achterstand gezet. Maar we gaan, uh, gaan behoeden op volgend jaar. Nou, hij is nog niet verslagen. Ze spelen elf partijen en er hebben pas oh, okay. gespeeld. Oké, okay. het kan nog verkeren. Het kan nog verkeren. Oké, okay, duidelijk. Uh, Bridge, dat is, uh, dat is weer een heel, andere, een heel ander spelletje. Uh, een kaartspel, en daar weet, uh, daar weet Gijs alles van. Gijs van der Scheer. voorzitter, uh, uh, of tenminste, ben je eigenlijk voorzitter van die. Bond? Directeur. Directeur van de Nederlandse bridgebond uh, Een beetje hetzelfde misschien als voorzitter. Nou, het is een vereniging, dus we zijn best wel groot. Hè? We hebben 115.000 uh, lidmaatschappen. 115.000? We zijn de vierde teamsport van Nederland. Ja. Zo. Dus voetbal is het grootste, dat snap ik ook wel. Dan krijg je dus uh, hockey en uh, volleybal, ja. en dan komt bridge hebben we hebben het over de teamsport. Hè. er zijn natuurlijk ook individuele sporten. Ja. Maar wel de teamsporten zijn we de vierde. Ongelooflijk. Ja. 115.000 mensen. Hey, want is, is, er, is er dan ook een... Uh, uh, ik, ik gooi even wat voordelen erin. Hè. Is, het, is het een sport waar we met name ouderen aan, uh, aan doen? Nou, dat is geen voordeel, vooroordeel. Dat is uh, werkelijkheid. Hè. Dus de gemiddelde leeftijd van de, van de mensen die uh, bridgen, die is hoog. Hè. Bij de Nederlandse Bridgebond ligt die leeftijd ruim boven de 60. Hmm. Maar boven de 65 zelfs. Um, en, en dat is dus heel leuk om over na te denken. Is, want de sport zelf, hè, dat geldt ook voor dammen en schaken. die kan door elke leeftijd beoefend worden, is voor elke leeftijd leuk. Maar waarom vinden nou juist ouderen die sport zo leuk? En bijzonder dan bridge. En daar, is, uh, daar valt veel over te zeggen. Oké, okay. daar, daar gaan we het zo over hebben. Ik ben benieuwd als u nou luistert en denkt... Ach, ik heb ook iets met, uh, met bridge of met dammen of met schakel... of misschien wel met puzzel of een hele andere denksport. Uh, of ik ben meer aan het doen en ik denk denkt... waar gaat het toch allemaal over, leg het eens uit... Uh, uh, bel dan eventjes, uh, dat, dat kan gewoon. U kunt ook wat vragen aan een van de heren in de studio. U kunt gratis bellen naar 0800 1121, -0800 Of even mailen naar nachtrto.nl. Of via Twitter reageren, dat kan ook nog met aapstaartje. Dit is de nacht. En zometeen wil ik bijvoorbeeld van Gijs weten hoe dat spelletje nou precies werkt. Wat moet je eigenlijk doen bij Bridge? Wat is de uitdaging in het kort? Maar ook wat zijn dan die voordelen ervan? Want het schijnt bijvoorbeeld heel goed te zijn voor je, voor je sociale netwerk, voor je gezondheid. Ik kan die straks van alles over vertellen. Maar eerst laten we ons eventjes met alle plezier onderbreken door Tom Reed. En Do Not Stand at My Grave and Weep. Do not stand at my grave and weep. I am not there, no, I do not sleep Do not stand at my grave and cry I am not there, no, I am alive That blow. I am the diamond glints on snow. I am the sun on ripened grain. I am the gentle autumn rain. Do not stand. I am the swift uplifting rush I am the bird in gentle flight I am the star that shines at night Do not stand Stand at my grave and cry Let's stand at my grave and weep, een bijzondere titel van, uh, van Tom Reed. Nummer van dit jaar, 2013. Gijs van de Scheren van de Nederlandse bridgebond nogmaals uh, welkom. Uh, uh, bridge we zeiden het al even, w waar lijkt het eigenlijk een beetje op? Je, toen zei ik, ik klavias zei, oh dat helpt al. Is, zijn dat een beetje verwante kaartspellen? Ja, klavias komt zeker in de buurt. Het uh, bespel om het heel kort uit te leggen, is als volgt. Je hebt uh, een stokkaart, het bestaat uit 52 kaarten. Um, het is een teamsport, he. dus je speelt het met z'n vieren, en één paar tegen een ander paar. Ja. Um, dan verdeel je de kaarten en dan is er eigenlijk het deel, eerste deel van het spel is een veiling. Je, he, je gaat tegen elkaar zeggen hoeveel slagen je maakt. De, het paar wat het wint, he, wat dus het hoogste biedt, dat mag vervolgens bewijzen dat ze ook he, in het afspel dat spel he, dat kunnen maken. Dan Ik kan krijg je weer een beetje denken aan Boerenbridge. Nou, Boerenbridge is, is, dat is inderdaad het afspel. He. Dat is dat je, dat je moet, moet schatten. Zorgen. Precies, want je moet schatten hoeveel slagen je maakt en dat ook moet laten zien. Ja. He, maar dat is individueel bij Boerenbridge. Mm -hmm. In dit geval is het een, een, een samenspel. En uh, nou, Dus als je het bot bepaald hebt, als je weet wat er gespeeld moet worden... dan gaan die uh, mensen dat spelen. En een heel bijzonder element is, is dat één van de vier mensen... legt zijn spel op tafel, de zogenaamde dummy. Dus je weet van de vier, uh, van de vier spellen die er zijn, weet je één hoe dat, hoe dat ligt. En daar kan iedereen op anticiperen. Um, nou, wat een groot verschil is... He, want ik denk dat het misschien ook duidelijker wordt... om verschillen te maken met dammen en schaken. Mm -hmm. um, bij bridge is het zo dat elk spelletje is maar een minuut of vijf tot tien. He, dus het is een veel hoger tempo dan wat je met dammen en schaken ziet. Mm -hmm. um, een ander belangrijk verschil is... en dat is, is natuurlijk dat het een teamsport is. En tenslotte is bij dammen en schaken moet je altijd de beste zet doen. Ja. Maar bij bridge zit er natuurlijk ook een element in van list en bedrog. Want als ik goede kaarten heb, dan heeft iemand anders slechte kaarten. Maar als ik dus doe alsof ik slechte kaarten heb... dan denken de anderen, hé, hey, dan moet mijn partner wel goede kaarten hebben. Dus je kan op allerlei manieren, kan je mensen uh, uh, ja, maar zeggen, op het verkeerde been zetten. En daar komt dus ook een heel uh, ja, ik maar zeggen, uh, ander element dan bij andere denksporten bij kijken. Namelijk, hoe kan je ook hè, de, de ander door, door uh, op het verkeerde been zetten. Oké, okay, maar is Klavias dan bijvoorbeeld ook een denksport? Nou... Dat je zou het onder bepaalde condities een denksport van kunnen maken. Dat is namelijk dat iedereen precies dezelfde omstandigheden krijgt. Precies. Dan, en ook dan daar is list dan we het sport. En, en een beetje, een beetje hinterstieken stiekem met je partner en de ander een beetje. ja, maar kijk, het, het, de werkelijkheid bij Klavias is dat het spel wat minder uitontwikkeld is. Hè. Er zijn ook niet een standaard spel van, set van spelregels. Hè. Want mm -hmm. je speelt Amsterdams of, of je speelt Rotterdams, Rotterdams of weet ik veel wat. Dus iedereen doet het weer anders. Ja. En, en het mooie van bitches is dat gewoon, weet je, waar je in de wereld ook landt, je kan het overal spelen. Dat grappig. We hebben ook iemand aan de telefoon. Antoinette, Antoinette, goedenacht. Goedendag, Antoinette, ja. Jij bent een ik fanatieke wil... bridge speler. Ja, ik doe, dat. doe ik het wel ongeveer. Iedere dag speel jij bridge? Ja, en dat is wel op de pc, doe, doe ik het niet, de laatste tijd. Oh, oké. Okay. Ik, ik, ik doe dat ruim twintig jaar, maar ik vind bij de club, die ik het zo leuk, omdat het te veel strijd is altijd. Oh. En uh... ik, ik doe het leuk voor ontspanning. Maar hoe, hoe, kan kan er nou te veel, te, hoe kan er nou te veel strijd zijn? Dat hoort toch ook een beetje bij een ah, spelletje? Ah, er gaan huwelijks door kapot. Is dat zo? Eerlijk, Gijs, maar, kun jij er iets over zeggen? Nou eerlijk maar, nou, ik vond het zo erg voor het op een gegeven moment, dat, dat, dat vind ik niet meer leuk. Dat is en, niet meer leuk, en, leuk dan, PC, Ik weet niet of Gijs dat kent, die PC. Geeks ja, natuurlijk. dat is, dat is een, een nieuwe ontwikkeling, dat je, dat je alle Denksporten, maar zeker ook Bridge heel goed via de uh, computer kan spelen, maar je mist dan een groot vind ik zelf een groot uh, element wat bij het spel hoort... dat is de, zou maar zeggen, inderdaad de emotie en het feit dat je met andere mensen uh, interacteert. En wat je inderdaad ziet, omdat spellen zijn gewoon heel emotioneel... en, en zeker bridge, um, dat je inderdaad wel spanningen kan krijgen tussen paren. En sommige mensen kunnen daar goed mee over weg gaan En andere, ja, die raken zo opgewonden dat er, de relatie verstoord raakt. Ja, dat is erg, ja. Nee, maar Gamesquare Games kreeg krijg ik een leuk contact. Dus je, kunt, je kunt ook met elkaar communiceren. En, ik heb vanavond iemand uit Hawaii gebritst, zegt mijn maar, Hollander die waar daar woont. Ja. En, en met mensen uit Canada, Zuid-Afrika. En ik heb er heel veel contact mee, sociale contacten krijgen we mee. Dat is fantastisch. Uit... Doe je dat via Stepbridge? Ja, nee, Gamesquare doe ik het. Oké, okay. Gamesquare. Okay. Games Square. En, en dan dan je... ik krijg ik... het niet. Ja, ik, ik, ken, ik ken natuurlijk meerdere platformen. Maar het, het, het leuke inderdaad, van beetje op internet is als je een online toepassing kiest, is dat je ja. inderdaad met de hele wereld kan aanschuiven. Ja, en, en, en, nou, en ik heb, want ik heb een boek geschreven hè? onlangs. Nou, oh, en dan was degene die, die woont aan Hawaii. Ja, die woont in en die was van Hawaii. Toen, nou, oh, eens wat een boekje en even een boek gekort en zo. Oh, en, het is gewoon zakelijk ja nee nee nee nee nee het gaat weer niet om zakelijk, maar het ging om emoties okay. uit en en ik heb een leerlijk contacten door. Ja. En, en, je, en, nou, ik wil zeggen, net vanavond ook heb ik ook nog En dan zei ze tegen mij: nee, wat nooit boos. Dat is soms een soort strijd. Ik zeg: Waarom zou ik boos worden? Het is maar een spel. Ja, maar betekent dat nou, dat, dat u ook niet echt fanatiek bent? Dat, dat u niet per se ja, winnen? Ja, ik ben wel fanatiek. Want, ik sta, we, want er zijn er nog 2700 spelers. Zijn er, en ik sta binnen de 150, top 150. Dus ik ben wel fanatiek. En, en wat is uw geheim? Mijn geheim is gewoon: uh, als een spel ziet. En dus geen waarde aan hechten. En daardoor staat u in de, in de top 150. Ja, daarom, de, dus daarom ben je uh, relaxer. Je okay. krijgt daardoor ook leuke contacten. Ja. En dat is voor mij de hoofdzaak eigenlijk. Want het gaat, ik, zeg, ik hoef mijn brood niet mee te verdienen. Ja. Ik, en dat was, want ik, ik doe het nog ruim 20 jaar hè. Okay. En dat was toen op de, op de club ook. Dat was zo'n strijd iedere keer. En als je dan, dan werden ze gewoon boos en zo, ja, als je dan ja, iedereen kan een fout maken, zeg maar. Of je ja. een keer in en zo. Ja. Nou, dan, dat is online een hele mooie, mooie uitkomst. Bedankt, Antoinette, dat je dat even met ons wilde delen. Oké. Okay. Fijne nacht en veel Brits plezier. Ja, dank je. Ik heb ook nog aan de telefoon mevrouw Vergeer. Mevrouw Vergeer, goedenacht. Ja, goedendag. U heeft ja, een vraag. Ik heb een, ik heb een vraag over preempt in bot. Oh, oh dat, moeten we, dat moeten we even uitleggen. Oh, nou ja, dan heb je je mag dan tien punten hebben en één aas. <laughs> en als je dan begint met bieden, denk ik dat je dan preemptief moet zeggen. Maar je tegenspeler die is begonnen met een met één harten zeg maar. En ik heb dan een preemptief bot. En dan zegt mijn partner dat je dat wel mag openen. Maar ik vind dat je dat niet mag zeggen. Want de opening is al geweest. Het is een volle bot. Gijs, jij mag hier een huwelijkscrisis oplossen. En je ja. mag meteen even proberen uit te leggen. Want ik snap er helemaal niks van. Ja. Nee, dat begrijp ik. als je die daar weet je het. <laughs> het Het wordt nu ook heel technisch natuurlijk. Kijk, een, een, het hele idee van preemptief is dat je, dat je een, een, een relatief slechte kaart hebt. In de zin van weinig punten. Maar een hele, ja. hele lange... Kleur, hè? bijvoorbeeld heel veel klavers ja. of heel veel hartjes. Ja, en dan heb je in het afspel, als dat de troef wordt, ja. heb je wel veel kracht. Ja. Nou. ja, maar daar ging het niet om. Nee, nee maar, hij leg, maar hij legt dat het heeft, even dat uit. Het principe, dat oh, even uit. Dat is het principe van wat preemptive ja, is. Ja. <laughs> en, het gaat en nou, er mee om, Ja, nee, even, even dat... u komt zo in de beurt. Ik moet eerst even voor de luisteraars uitleggen wat het nou precies is. Oh ja. ja. Nou, dus, dus preemptive is dat je weinig punten hebt, maar veel speelkracht als je de goede troef weet te krijgen. En wat je nou doet is dat je dus weet, omdat je zelf weinig punten hebt, dat de anderen veel punten hebben. Om nou te voorkomen dat die in de bieding komen, spring jij als het ware heel hoog erin. Dan zeg je meteen, ik wil wel negen klavers maken als schoppen, negen slagen maken als, als schoppen troef is. Mm -hmm. En dat betekent dat de anderen dus moeilijk in de bieding kunnen komen. Dus dat noemen ze preemptive. Ik spring meteen heel hoog, zodat anderen er niet meer in kunnen komen. En dat doe ik omdat ik een extreme kaart heb. Okay. nou... Bij bridge is het zo dat je het ene paar tegen het andere paar speelt. Mevrouw zegt, het andere paar is begonnen, heeft al iets gezegd. Nu is mijn paar aan bod, en misschien zij zelf wel. Dan kan je nog steeds preempten bieden. Oh toch? Ja, dat kan. Oh, ik dacht dat het een volle pot was. Het... is dat... geen openingsbod. Nou ja, het punt is, het is... Kijk, al die definities die lopen door elkaar heen. Het is natuurlijk... Als je als de andere partij al geopend heeft, dan heb je weliswaar een volgebod, Maar je kan een volgebod nog steeds preemptief doen. Oh, want ik heb dat niet geleerd bij Ecco. Oei. dus Nu heeft uw man gelijk, begrijp ik. Wat zegt u? Nu heeft uw man gelijk. Nou ja, niet mijn man. Ik heb geen man. Ik heb gewoon een vrouwelijke partner. Oh, een vrouwelijke partner. Tijol. Okay. Dus nou ja, dan weet ik dat, dan kan ik dat ook doen. Ja, maar het, het leuke van een partnerschap is, je moet gewoon onderling afspraken maken. En als je het met elkaar ja, eens bent, dan is het goed. Weet je, er is niet één waarheid. Politie, zoals die meneer zei. Gewoon, het is voor de gezelligheid. Ja. En ik ben er ook niet om te winnen. Ik vind het alleen maar dom als ik fouten maak. En dan erger ik me aan mezelf. Ah ja. Nou, dat, dat, dat dan, niet. Dan, dan weten we in ieder geval dat, dat het nog officieel mag. Als tegenbod ja, een, uh, ik weet niet precies hoe ik ook moet zeggen. zeggen, preemptive, ja. zoiets. Ja. Ja, goed. Veel Fijn, plezier, dank nog? u hoor meneer. Oké, okay, fijne nacht. Met een uitzending nog. Dag. Dank u zeer. Uh, Gijs, er zit ook dus een Je zei het net al, een beetje liet je dat doorschemen. Het, bij het verschil tussen, tussen uh, bridge via een computer of, uh, of in het echt. Er zit een hele grote sociale component aan, hè, aan dat spelletje. Hoe belangrijk is dat? Nou, dat, dat is voor mijn gevoel wel de, de essentie van het succes van het bridge-spel. Is dat het inderdaad sociaal ook heel uitdagend is. Naast dat het. Um, uh, Naast nou, dat het intellectueel natuurlijk heel erg spannend is. Maar om op het sociale in te gaan. Ja, mensen zijn sociale wezens. En het leuke is dat het een beetje een teamsport is. Dus dat je met z'n allen moet doen. En dat je heel veel ja, communicatie nodig hebt om het spel goed te spelen. En ja, dat vinden mensen leuk. Betekent ook dat ook je, dat je echt als team maar kunt groeien? Dus dat het moeilijk is om met iemand te spelen met wie je nog nooit eerder hebt Absoluut. gespeeld. Absoluut. Je, als je nog nooit met je partner gespeeld hebt, dan, dan gaat het stroef. Dat is, eigenlijk is het net als een date. Je moet elkaar dan een beetje leren kennen en elkaars communicatie snappen. Absoluut. zeker nog, het is bijna een huwelijk als je lang met elkaar ja? speelt. Ja hoor. <laughs> ja. En gaan er ook, wat, wat dat zei die, de eerste mevrouw Antoinette, die zei er gaan huwelijken door kapot. Heb jij dat zelf ook wel eens gezien? Nou, uh, ik heb meegemaakt, gehoord. Uh, nee, maar ja, je, hoort, je hoort er wel van natuurlijk. Hè. Het is, het is, uh, mensen, ik moet zeggen dat ik zelf het spel ook wel emotioneel vind. Dus op een gegeven moment raak je het in een soort uh, uh, trance, zal ik maar zeggen. Ja. En dan, als er dan dingen tegen zitten, ja, dan kan je wel eens een verwijt maken over een weer. En dat, dat, uh, dat valt niet, niet uh, altijd goed. Oké, okay. maar dat wordt dan wel weer gerepareerd op zo'n avond. In de meeste gevallen wel, natuurlijk. Ja. ja. <laughs> Wat leuk. Ik, ik krijg al bijna zin om het te leren, dat, uh, dat spelletje. Hebben nu hebben we ook bij de Bridgebond een, een project... waarbij jullie Denksport combineren met een sociaal netwerk. Kun je dat zo uitleggen? Klopt. Dat, is, uh, dat heet bij ons Denken en Doen. Mm -hmm. En uh, dat is een, een, is een groot succes. En wat ik al verteld heb, is dat uh, uh, Bridge vooral gedaan wordt door ouderen... Hè, als je kijkt naar onze uh, leden. En als Bridgebond Bond hebben we natuurlijk altijd gedacht... hoe trekken we nou jongeren naar ons toe? Hè? Hoe kunnen we nou zorgen dat het spel populair is onder jongeren? Hoe kunnen we dat... Dat, dat daar op die manier uh, onder de aandacht brengen. En toen heb ik binnen die bond eens een keer gezegd: van jongens, als wij nou altijd ons best doen om jongeren te krijgen, die komen niet. Maar die ouderen, die, daar doen we niet ons best voor, maar die komen wel. Misschien hebben we wel iets heel leuks, wat heel geschikt is voor die ouderen. En daar ben ik over gaan nadenken. En er zijn dus inderdaad heel veel argumenten waarom je zegt: van nou, dat, dat spel is heel erg geschikt als sociaal bindmiddel voor ouderen. He, want het, het geeft je uh, een soort routine. Hè? Want bij een club word je geacht elke week te komen. En het geeft je ook heel veel contactmomenten. En als je ouder wordt, en dan praat ik even over ruim boven de 65 of 70. Mm -hmm. Dan is het wel eerlijk om te zeggen dat, um, dat je veel te maken krijgt in je leven met verliezen. Je verliest je baan, je verliest je inkomen, je verliest je gezondheid, je verliest Partners, je partner. Ja. Het gaat allemaal gebeuren, je weet alleen niet wanneer. En nou, hoe, hoe ga je met verlies om? En een van de dingen die we dan uit de psychologie hebben geleerd... is dat um, delen met andere mensen is gewoon heel verstandig. Hè? Mensen zijn sociale wezens en, en dat is prettig. Nou, um, maar ja, dat netwerk dat brokkelt af hè, als je ouder wordt. Dus hoe onderhoud je nou dat netwerk op een, op een leuke manier? En dat is via een bridgeclub heel goed mogelijk... omdat de spelregels van bridge eigenlijk dicteren... dat je per avond ja, zomaar twintig mensen ziet. Dus we kennen allemaal het, het een verhaal van wie deed het? Nou, dat, dat is een leuke vergelijking. We kennen allemaal het verhaal natuurlijk van de man aan de bar die daar om zes uh, uur uh, s avonds gaat staan en dan om twaalf uur s avonds naar weg gaat. En ja, hij heeft het geprobeerd, maar het is niet gelukt. Hè? Mm -hmm. Hij staat daar eenzaam. Um, en het grappige is bij, uh, bij Bridge is dat je dus aan een tafeltje zit en elk half uur komen er andere mensen aan je tafeltje. Nou, dat is ontzettend gezellig. Um, en als er nou een keer zo'n gesprekje niet goed gaat... je zegt wat stoms, je denkt... oh, had ik dit maar niet gezegd... over een half uur is het leed over... en dan heb je een nieuwe kans. En dat maakt het spel natuurlijk ontzettend leuk. En dat is, he, Ik denk dus dat dat ook een, een bindende kracht is van die sport. Ja, en zijn er ook... want ik, ik vroeg dus net, zijn huwelijken uit elkaar gaan? Maar dat is misschien nog wel een belangrijkere vraag... Er zijn vast ook huwelijken ontstaan daar? Heel veel. Ja, ja. ja. Nee, dat er komen, er komen. Het, het is in die zin, het weet je, hoe niet per se huwelijken te zijn, maar um, het is zonder meer een, een leuke ontmoetingsplek. Okay. Dat is zeker waar. Heb je er zelf ook een partner aan overgehouden? Nee, nee, nee, nee sterker nog, mijn partner die die niet. Oei. <laughs> ja, ja, ja, ja, dat is weer een heel andere vorm van spanning. Ja. Uh, maar wat wat ik nog wil zeggen, dat is ook is dat het spel is ook heel erg vergevend. Hè? Ik zou maar zeggen als we nu hebben over schamen, daken, eh, dammen schaken, ja. wat je dan ziet is dat dat twee mensen tegenover gaan zitten, die hebben een gelijke stand, die gaan een aantal uren spelen en dan heeft er één iemand gewonnen. Ja. Dan is er geen andere conclusie. Op dat moment was diegene beter en de ander heeft verloren. Dat is heel hard. Dat is ja. confronterend. Uh, bij bridge is het zo dat elke vijf minuten is er een nieuw spelletje. Dan heb je bovendien nog hè, allerlei, allerlei mogelijkheden om, om om als je weet niet hoe de afloop is. Dus als je het spel geboden hebt en je hebt het gemaakt... heb je een goed gevoel. Na, na dat moment komen andere mensen aan die tafel zitten. Die kunnen het spel ook spelen en die kunnen het beter doen. Dat weet je niet. Nee. Dat weet je pas aan het eind van de avond. Bovendien, als het spel niet goed gaat... dan kan je denken, het ligt niet aan mij, het ligt aan mijn partner. <laughs> dus je hebt allerlei excuses hè, om, om, het, om het spel leuk te houden. Dat is wel fijn. En, nou ja, Precies, dat maakt het spel dat je heel makkelijk zal maar zeggen, die spellen kan parkeren... en dat je, dat je een leuke avond hebt. Okay. Terwijl als je heel geconcentreerd aan een, aan een denksport als schaken en dammen bezig bent... Dat, dat is emotioneel ook een hele belasting. Begrijpelijk. Her heren Dammers, uh, Andrew, Harry... doen jullie ook wel aan bridge? Nee, nee, wij doen niet aan bridge. Nee? Nee. Jij zei het al, wat voor Andrew ook niet? Nee, nee, nee. <coughs> Uit principe, of... Uh... Geen tijd voor? Nou, je? ik heb me nooit in verdiept. Ik heb vroeger wel geschaald, maar uh, ik vond het uh, spannender om naar uh, twee, later zelfs drie damclubs te gaan in plaats van een dam- en schaalclub. Oké. Okay. Dus om een beetje te specialiseren. Maar denken jullie niet, uh, oh, ik weet niet of, uh, hoe actief jullie uh, aan het luisteren zijn, maar de, als ik dit zo hoor, dan, dan, denk, dan denk ik bijna, nou, het kan wel zijn dat ouders vooral doen, maar het lijkt me ook wel een leuk spelletje. Nou, samen met uh, mijn uh, echtgenoten uh, dat te doen. Uh, daar hebben we het toch wel eens over. Ja? ja? Ja, ik denk dat het er toch een keer van komt. Oké, okay, ja. nou dan kan dit misschien een mooie aanleiding zijn. Want als ja, ja 115.000 leed, dan moet op elke, in elke uh, uh, dorp, stad... moet wel zo'n club zitten, denk ik. Ja. Wel vier. Ja. Ja. Vier per, uh, ja? per <lacht> ja. stad gemiddeld? Ja. Ja. Nee, maar uh, vroeger uh, zijn we samen gaan tennissen om dat samen te doen. Uh, dat kan nou niet meer. Maar in verband met uh, een knie. Uh, ja. Die opspeelt bij mij. Maar uh, om samen te gaan pritsen. Om samen met je partner iets te doen. Ik ga er niet vanuit dat we elkaar daardoor verliezen zoals u net zoveelde. <laughs> maar het is toch heel leuk om dat samen te doen. Ja, ja. ja nou, inderdaad. Een hele maatschappelijke functie heeft zo'n sport dan eigenlijk. Ja, ja dat, dat is ook iets wat ik, wat ik graag onder de aandacht breng. Ja. Het, is, het is dus inderdaad veel meer dan, dan uh, het, het spel zelf. Wat superleuk is overigens. Kijk. Het spel heeft een aantal elementen waardoor je het kan blijven doen. Het verveelt niet. Hè? In alle eerlijkheid, als je, als je uh, mensen ergens niet leuk vindt... op een gegeven moment heb je het wel gehad. Ja. Dat is met bridge nooit het geval. Dus het, is, dus het spel is wel heel erg belangrijk. Maar het is inderdaad het sociale element... wat, uh, wat maakt dat, dat het een maatschappelijke betekenis heeft. Ja, mooi. Even, even concreet, wat is de stand nu bij het potje? Want ik zag net toen ik de laatste keer... Stond er stonden nog elf schijven aan beide kanten. Nog steeds? Het 10-10. 10-10. En ik ga ja, uh, flink onder druk. Het, ja? laatste, het laatste spannende half uurtje is ingegaan. Oké, okay, ja. oké. Okay, leg uit. Waarom wordt dit het spannende half uurtje? Nou, omdat we nog maar een kwartiertje hebben. En uh, ja, uh, dus de, de druk wordt alleen al uh, door de tijd opgevoerd. Ja. En uh, ja, de stand op het bord is hartstikke moeilijk nu. Dus dan moet je heel snel kunnen rekenen en... Uh, kunnen taxeren. Oké, okay, nou, uh, doe dat en, uh, en hou, uh, hou me een beetje op de hoogte. Ja, dan gaan we ja. er even uit uh, voor muziek. En dan hoop ik zo meteen, Gijs, van jou te horen dat, dat Brits ook nog goed voor de gezondheid is. Want dat, dat komt er dan ook nog weer bij kijken, toch? Zeker. Het is, uh, het is bijna te mooi om omwaard te zijn, maar je mag het zo uitleggen. Nadat we even geluisterd hebben naar, uh, naar Bob Dylan. Uh, oh nee, nee, wacht, ik zie hier wat anders staan. Uh, uh, bijna net zo mooi. Cressip, sweet goodbyes. Mm. Changing you don't want to leave Ja, is Kresip, weilen Kresip, moet ik eigenlijk zeggen. Tenminste, ze leven allemaal we nog wel. Maar ze zijn niet meer bij elkaar als band. Helaas, want ze hebben toch een hoop mooie muziek gemaakt in vrij korte tijd. Sweet Goodbye, zoals dit. Uh, Gijs van de Scheer van de Bridge Bond Nederland. Uh, Bridge is gezond, behalve dat het ook gezellig is. Goed voor je relatie. Uh, hartstikke uitdagend. Is het ook nog hm. eens gezond? Moet ik dan echt denken aan fysiek gezond? Um, want, want Zoveel doe je toch niet lichamelijk gezien? Nee, het is, het is natuurlijk geen, geen bewegende sport. Hè? Nee, maar... De, um, zijn op twee manieren uh, is de gezondheidsclaim heel goed te onderbouwen... en zelfs vrij indrukwekkend, vind ik zelf. Um, in bijvoorbeeld een, een wetenschappelijk uh, gerenommeerd tijdschrift als Science... Mm -hmm. is uh, uh, gepubliceerd en ook goed aangetoond met zeer uitgebreid onderzoek... dat het hebben van een sociaal netwerk um, enorm je, je, uh, de overlevenkansen... je sterftekans beïnvloedt. Dat hebben ze gecorreleerd aan bijvoorbeeld het bestrijden van obesitas... overmatig alcoholgebruik um, he, en, en dat soort uh, uh, dingen. En ja. wat blijkt is dat het hebben van een sociaal netwerk even belangrijk is... als he, het bestrijden van overmatig alcohol of uh, meer gaan bewegen of uh, uh, inderdaad obesitas. Maar als je dan even sneller, dan dat klinkt zeg maar... je voorkomt eigenlijk door een sociaal netwerk dat iemand zijn vlucht zoekt in... In alcohol, nee. in, in nee, eten... Laat nee, nee. in... ik zo zeggen, dat, dat, die, die claim zou ik niet durven te maken. Het enige wat je kan zeggen is dat het een, een voorspelbare factor is bij het overlijden. Dus hoe groot is de kans dat je overlijdt? Nou, ten aanzien van mensen met een zwaar overgewicht... is daar een bepaald percentage van. Hè, dat je zegt, van, nou, we weten hoe groot uw sterftekans is. Um, als je dus kijkt naar eenzame mensen... of mensen met die niet in een sociaal, sociaal netwerk zijn, zijn verbonden... Um, daar zit ook een sterftekans. En die sterftekans die is dus echt ongelooflijk hoog als je dat vergelijkt met, eh, dat mag je dus vergelijken met, met roken, met uh, uh, dus met met overgewicht en dat soort dingen. Ja. en dat is, Dus dat is één element. Nou zeg ik niet dat Blitz daarvoor de oplossing is, maar Blitz kan wel een sociaal netwerk geven. Dus dat is al één. Het tweede is, en heel veel mensen kennen dat boek misschien wel van Dick Schwab, Wij zijn ons brein, eh, is als je kijkt van hoe, hoe werken de hersenen. Nou, eh, het is zo dat hoe groter de hersenen zijn... en hoe meer ze gestimuleerd worden, hoe groter je overlevingskans. En wil je dus, uh, uh, ja, vind je het leuk om te overleven, zou ik maar zeggen... dan is het, dus het, het krijgen van nieuwe stimuli in de hersenen is heel erg belangrijk. En dat houdt dus niet op um, op, je, op je 65ste. En dat betekent dat uh, nieuwe dingen leren, nieuwe dingen doen... dat is heel erg goed voor je gezondheid. En dat is dus uh, op die manier ook aangetoond. Wetenschappelijk bewezen, bridge is, net als dan eigenlijk andere sporten... die dus uh, uh, een sociaal netwerk bevorderen, goed voor de gezondheid. Ja, dat is, he, dus een sociaal netwerk is sowieso goed voor je gezondheid. He, of het via sport gaat of niet, altijd doen. Ja. En, um, en het, het bezig blijven, het stimuleren van je hersenen... is dus inderdaad ongelooflijk goed. Nieuwe ervaringen opdoen. Duidelijk. Even een tussenstand voor Geldt tevens voor dammen. Hè? Ja, precies hetzelfde. Ja. Ook, ook een sociale sport. Je kan ook mensen verbinden, maar ook de hersenen blijven actief. Ja, en ben je al ja. een beetje verbonden met Andrew of is het nu meer nee, strijd? Nee, Andrew staat uh, zo goed als gewonnen op dit moment. Oh, dan ja. is er wat veranderd. Ja. Ik wilde al opgeven, maar hij zei: speel nog even door. Wat, wat is er gebeurd, Harry? Leg uit. Ja, ik liep in een zogenaamde slagzet. Hij gaf er twee en sloeg er drie. Hij gaf er twee en sloeg, het klinkt bijna poëtisch. Hij gaf <laughs> uh, twee schijven en hij sloeg drie schijven bij mij is okay. even te snel gezet. Oh, hij, hij gaf maar twee schijven, ook... dus jij denkt, hé, hey, ik heb hem te pakken? In de analyse zou misschien kunnen blijken dat ik waarschijnlijk een verkeerde set heb gedaan. Maar dat moeten we straks nog eens even naspreken. Daar, daar kun je nog niks over zeggen, Andrew? Nee, nee, ik ben nog aan het uh, rekenen. <laughs> <laughs> je bent nog aan het rekenen? En hoeveel schijven staan er nog op het bord? Twee, vier, zes, acht om zeven. Acht van, van jou om zeven, of zeven ja. van, van Harry. Oké, okay, en hoeveel tijd uh, schat jij nog in, Harry? Een kwartier. Een kwartier. Oh, ja, dat moet natuurlijk ook hè, op tijd. Maar dan is, ja. kan het dus ook echt klaar zijn. Ja. Ik heb wel een uh, tijdvoordeel uh, uh, van uh, vier minuten. Misschien helpt dat nog. <laughs> ik ik, help, het je hopen. ik ja, help het je hopen. Hartelijk dank. Gijs, uh, de, de, de sportbridge, waar is die ontstaan? Dat durf ik niet te zeggen. Het is, het is, het is een, een steeds verder ontwikkeld spel. Hè. Het is net zo goed als mensen met kafjes begonnen zijn. De voorlopers zijn wiest. Maar ja, weet je, dat is allemaal historie en dat heb ik niet helemaal op een rijtje. Oké. Okay. Jij speelt in ieder geval graag. En dan maak je dan ook niet veel uit waar het dan ooit bedacht is. Nou ja, weet je, het is, wel, het is leuk. Maar het is een, een, kijk, een, een onderdeel van, waarom het spel zo ontzettend leuk is... is bijvoorbeeld de puntentelling. Maar dat wordt gewoon heel ingewikkeld voor zo'n radioprogramma. <laughs> ja, dat is echt voor de, voor de insiders dan. Weet je, misschien zijn er wel mensen die, die wat vragen hebben... Eh, over, over Bridge of over dammen. Nu kan het nog, in ieder geval tot vijf uur. Dus eh, voel u vrij om eventjes te bellen. Dat kan gratis naar 0800 1121 0800 1121. Met, met een vraag over Bridge of Damme. Of misschien wel een mooi verhaaltje over hoe u daar een, een leuke partner heeft gevonden. Of misschien wel het omgekeerde. Heel vervelend. Kan ook interessant zijn om te delen. Voel u vrij 0800-1121 of even een mailtje naar nacht@eo.nl. Dan gaan we even kijken. Nu wel luisteren naar Bob Dylan. Ja ja, met Gotta Serve Somebody. A long string of pearls, but you're gonna have to serve somebody. Yes, indeed, you're gonna have to serve somebody. Well, it may be the devil or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. Maybe a rock and roll addict, dancing on. Man, women in a cage You may be a businessman Or some high degree thief They may call you doctor or they may call you chief But you're gonna have to serve somebody Yes, you are You're gonna have to serve somebody Serve somebody Well, it may be the devil or it may be the Lord But you're gonna have to serve some. State Trooper, it might be a young Turk. Maybe the head of some bigger TV network. You may be rich or poor. You may be blind or lame. Maybe living in another country under another name. But you're gonna have to serve somebody. Yes, you are. You're gonna have to serve somebody. Well, it may be the devil Or it may be the Lord But you're gonna have to serve somebody Serve somebody Maybe you're a construction worker Working on a home Might be living in a mansion You might live in a dome You may own guns And you may even own tanks You may be somebody's landlord You may even own banks But you're gonna have to serve somebody serve Yes, somebody. you're gonna have to serve somebody Serve somebody Well, it may be the devil already It may be the Lord But you're gonna yeah. have to serve somebody Serve somebody It may be a preacher, preacher Spiritual pride Maybe a city councilman taking bribes on the side. Maybe working in a barber shop you may know how to cut hair. And maybe somebody's mistress, maybe somebody's heir, but you're gonna have to serve somebody. Yes, you're gonna have to serve Serve somebody Serve somebody Might like to wear cotton Might like to wear silk Might like to drink whiskey Might like to drink milk Might like to eat caviar, you Might like to eat bread Maybe sleeping on the floor Sleeping in a king-size bed But you're gonna have to serve somebody serve. Yeah Well, you may call me Terry. or you may call me Timmy, you may call me Bobby, or you may call me Zimmy, you may call me RJ, you may call me Ray. Serve somebody. Serve somebody. Well, it may be the devil, and it may it be, be the, the Lord, Lord, but you're gonna have to serve somebody. Nieuws hier uh, vanaf het, uh, het Damfront. Het is uh, echt enkele seconden geleden is het uh, geschiet. En uh, de, de hand is al gegeven. De felicitatiehand van de kant van, uh, van Harry richting Andrew wel te verstaan. Andrew, je hebt gewonnen. Ja, ja, het was wel heel spannend. Want kijk, ik had nog maar drie minuten over. En dan moest het echt gebeurd zijn. Want al sta ik nog zo goed, als die tijd voorbij is, heb je je verloren. Oké. Okay. Dus hij gaf ook tijd op. En, en, en, het, was een, het was een waardige tegenstander, Harry? Ja, ja, zeker. Hij heeft veel sterker gespeeld dan je eh, normaal zou doen. Oh ja, is dat dat wel. Zo? Ja, ik moest heel diep gaan. Oké, okay. je was een goede doen, Harry. Ja, de laatste tijd ben ik uh, aardig in voren voor mij doen dan. Ja, ja, ja. En dat bleek vanavond ook alweer. Wat leuk. Ja. Nou, uh, gefeliciteerd Andrew, maar dan ook een beetje Harry... want dan heb je toch uh, boven je eigen kunnen uitgestegen ja. en ik hoop ook met uh, Andrew nog even na te praten over de opening... wat hij daarvan vindt. Oké, okay, nou, ja. dan blijf nog even zitten. gaan we zo misschien nog even analyseren. Ik heb nog even uh, voor, voor Gijs, voor jou, een, een, een beller. Meneer Barto, goeienacht. Goedemorgen. Ja, met Barto, goeiemorgen. Ja, goeiemorgen. Mag, of, uh, uh, mag u er even... even Jullie ja. microfoon staan aan. Staan. Ja, stel de vraag maar aan, uh, aan Gijs, ja. Gees, goedavond, goedemorgen. goedemorgen. Um, u had het over de gezondheid en, en een relatie tussen Brits en gezondheid. Uh, nu moet ik uh, in mijn herinnering, uh, heb, uh, heb ik nog uh, goed voor de geest dat uh, mijn ouders uh, Britsavonden hadden, talloze Britsavonden, maar ik was degene die altijd de alcoholische bijdrage moest leveren. Ja. Maar ik neem aan dat dat, dat bij nou niet zo de, het geval is. Nou ja, kijk, de, de, het, het gedrag bestaat uit veel elementen. En ik kan natuurlijk niet verbieden dat mensen ook uh, drinken tijdens uh, een of schaken of dammen. Um, en dat sommige mensen drinken dan ook alcoholische verslaperingen. Maar kijk. Denksporten, Daar gaat het om het oordeelsvermogen. Hè? Je moet dus, je, je denkt na en je doet een zet. En dan moet je dus je, je risico's inschatten. En we weten allemaal dat met alcohol het oordeelsvermogen... nou niet bepaald wordt geholpen. Ik werd er wel heel gezellig op. Nee, het, maar dat moet ook. Dat is ook leuk en dat mag. Ja. Er is niks aan de hand. Alleen als je te veel drinkt... dan gaat het oordeelsvermogen de prullenbak in. En, en dan ja. gaat het niet goed. Dus in die zin dat ik denk dat... Hè, er wordt natuurlijk best gedronken bij denksporten. En soms wel veel gedronken bij denksporten. Maar het is niet zo dat het nou onlosmakelijk aan elkaar verbonden is. Nee, maar um, waar ik eigenlijk voor belde... is de relatie tussen uh, denksport en uh, dementie. Uh, is Razend het, interessant. Uh, is, is, is, het, is het aangetoond <laughs> dat uh, ja, dementie teruggedrongen wordt... door denksport te bedrijven? Je zou kunnen zeggen... Uh, ja, mensen doen vooral brits dus op, tot, tot op hoge leeftijd... En uh, vallen mensen, uh, zie je mensen afvallen vanwege dementie in dat de bridge. Kun je daar kort iets ja, over zeggen, met... Gijs? Ik kan heel kort een klein citaatje geven van, wat uit het boek komt van uh, uh, Dick Swaap. Van Swaap, um, ja. Even kijken... Uh wat nou hier in staat? Nee, zegt onder andere, nee, je kan goed. beter uh, schaken of dammen dan uh, voetballen. Precies, Swaap oh. zegt dat he, dat, dat te, te fysieke sporten, zomaar zeggen, als je je te veel inspant, dat dat levert ook risico's op. Um, en uh, he, dus in die zin pleit hij dan voor denksporten. Um, maar ja. wat ik wil zeggen is dat Swaap in dat boek he, van van wij zijn ons brein daarin ja. zegt hij van um, ook. Alzheimer en een vorm van Alzheimer zijn te beïnvloeden... door veel stimuli aan de hersenen te geven. En hij... He, ik, ik ben geen wetenschapper, dus ik, ik lieg in commissie. Um, hij schrijft daarin dat hij zegt... ook Alzheimer, als je dus veel, veel nieuwe eh, stimuli naar de hersenen toedient... He, dan kan je dat proces inderdaad vertragen. Nou, dat is mooi meegenomen, zou ik denken. Ja. Ik Zou heb begrepen, minstens een zo, paar jaar uitstellen. Naar, ja. naar uh, kun je dan zeggen dat, veel, uh, dat uh, uh, uh, minder mensen moeten afhaken van bridge uh, vanwege uh, dementie? Nou, dat, dat is niet onderzocht, dus daar durf ik niks over te zeggen. Um, uh, uh, start, nou, het kan, het, het, het kan het, in ieder geval geen kwaad zo te horen. Men... Pardon? Het kan in ieder geval geen kwaad zo te horen als je wel last hebt van dementie om dan in ieder geval te blijven bridgen. Ja, maar uh, ja. het is dus niet, uh, niet merkbaar dat mensen vanwege dementie moeten afraken. En uh, in aantallen, hoeveel dat er zijn. Nee, in, in aantallen is, er, is daar niets over bekend. Kijk, het feit is natuurlijk op het moment dat, dat de, de dementie echt manifest wordt... en dat je dingen niet goed kan onthouden, dan zal je slechter gaan bridgen en dan zal je op een gegeven moment van die club afgaan. Want dan denk je, jongens, weet je, ik, ik snap het allemaal niet meer. Ja, het is niet interessant om dat eens bij te houden. Op zich is het best leuk om onderzoek te doen, alleen onderzoek kost geld. En de grote vraag is wie gaat dat betalen? Ja. Als, ja, als u ja, interesse heeft, ben. meneer Barton. Ja? Als u interesse heeft, het staat u vrij natuurlijk. <laughs> ja, nou ja, wie weet. Ik, <laughs> ik heb mensen voorgesteld om een symposium te sponsoren... Want dat is ook het voordeel van mensen, hè, de zorgverzekeraar. Ja, maar, ja, ja, dat, ja, ja. Is, dat is niet gelukt. Nou, kijk, wat, niet gelukt. Wat, wat ik heel graag zou willen doen, en waar ik ook wel, wel initiatieven voor ontwikkel, is dat ik graag met het ministerie van uh, VWS samen zou willen onderzoeken in hoeverre dus inderdaad die, die sociale interactie, de zorgen dat je een sociaal netwerk hebt, in hoeverre ja. dat dus inderdaad effect heeft. En dan zou je dus eigenlijk een onderzoek moeten doen tussen een aantal bitches, dan moet je denken aan een groot aantal, en een controlegroep. Hè? Mensen die dus ja. dat niet doen. En die ga je met elkaar ja. vergelijken. En ja. er zijn, vind ik, in de literatuur zoveel aanwijzingen dat het dus echt de volksgezondheid helpt om dit te doen, dat ik zou zeggen dat het ministerie daar misschien ook aan mee zou moeten werken. Oké. Okay. We moeten het hierbij ja. laten, meneer, meneer Bart. Ik hoop dat uw vraag een is. beetje nou, beantwoord is. Mijn vraag is beantwoord. Oké. Okay. Dank u wel en, en een fijne dag nog. Ja, van hè. Oké. Goedemorgen. We hebben ook nog even aan de telefoon Christina Dekker. Ja, en... Goedemorgen. Ja, jij bent ja, een grote Bridge-fan, hè. Kun jij eens kort ja. aangeven waarom je dat zo leuk vindt? Ja, nou, ik heb het in 2000 geleerd. Toen was ik 47. En ik had allerlei spaarplannen met koopsompolis en, en alles waar het geld van weggevloeid is, zal ik maar zeggen. En ik zeg altijd: het is de beste investering voor mijn oude dag die ik gedaan heb. Ik heb er zoveel plezier van. En de aanstaande zondag hebben we de kroeg hier in ons dorp in Bergen. Er zijn meer dan 700 deelnemers. Het is echt ontzettend gezellig en leuk. Kijk, nou de, Gijs knikt ontzettend instemmend ook de twee. Ik word ik helemaal is... blij van dat u dit zegt. Hè? Want het leuke is ook van alle Denksporten, het is namelijk niet zo duur. Precies. Nou, extra ja. voordeel. Ja. Ja, Christ Christina, ja, ik moet, ik moet er weer afsluiten, want we heel gaan naar het nieuws toe. Maar het, jou, jouw punt is helemaal duidelijk. Het is een, een, een mooie stimulans voor mensen die misschien luisteren om ook eens dat te gaan doen. Dank je wel. En een fijne dag. Uh, heren, jullie ook bedankt. Het zit er al weer op. Het uh, nieuws van vijf uur komt eraan. Bedankt Harry en Andrew voor de interessante damwedstrijd. En praat met elkaar vooral nog even na over, over die openings, uh, openingszetting. Ja, dankjewel. En uh, succes en natuurlijk ook nog ja. met, met jullie verdere dam, uh, hobby of carrière. En Gijs, ook jij bedankt dankjewel. namens de Nederlandse Bridge Bond. En uh, wellicht tot de volgende keer. Graag gedaan. Zometeen uh, na vijf uur gaan we verder uh, met, uh, met focus op de wereldnieuws uit het buitenland. Maar eerst uh, gaan we er even uit voor het nieuwsoverzicht van vijf uur.